Met de terugkeer van de Nederlandse militairen is definitief een eind gekomen aan de opbouwmissie die in 2006 begon. De overstromingen in het oosten van Duitsland bedreigen nu ook het Fuersch-Puklerpark dat op de werelderfgoedlijst van de VN staat. Het is een landschapspark in Engelse stijl. Het is tussen 1815 en 1844 aangelegd en tientallen jaren in bezit geweest van prins Willem Frederik, de broer van koning Willem II. In een ziekenhuis in Parijs is de acteur Bruno Kremig overleden... die vooral bekend was door zijn rol van commissaris Maigret. Hij speelde de detective in 54 afleveringen van een Franse tv-serie... die liep van 1991 tot 2005. De serie is ook in Nederland uitgezonden. Bruno Kremig is 80 jaar geworden. In Mexico hebben dit weekend duizenden journalisten gedemonstreerd... tegen de macht en het geweld van de drugskartels. In de laatste tien jaar zijn er 64 journalisten vermoord. In de deelstaat Chihuahua kunnen verslaggevers geen levensverzekering meer afsluiten. De betogende journalisten eisten van de overheid... meer bescherming van de media en van de persvrijheid. In Chili is een poging om 34 mijnwerkers te redden tijdelijk gestaakt. Ze zitten al sinds donderdag vast in een goud- en kopermijn... Er is geprobeerd de mannen te bereiken via een ventilatieschacht, maar door een nieuwe instorting is ook die schacht afgesloten. Mogelijk zijn de mannen door die laatste instorting bedolven. Het weer. Vannacht kan er plaatselijke mistbank ontstaan. Minima liggen rond 13 graden. Morgen is het wisselen bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Joen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zee. Zandvoort en zomerhit. Z Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Werkwerkend is zijn machtige stem, hoor naar hem in dit heilig Something yeah.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 Dat je onder water gaat. Ja. Hè? Dat is anders dan de besprenkeling. Ja, ben jij ja. niet zo gedoopt onder ja, water? Ja, ik ken het wel. Maar, maar veel mensen die weten niet hoe ja. dat werkt. Nou, ik uh, ben in uh, San Poort uh, gedoopt. En ik dacht bij mezelf... Nou, heer, als het van u is, dan is het goed. En als het niet van u is, ben ik enkel maar even <lacht> onder water geweest. Ja. En ik heb die doop ervaren als, uh, ja, als heel positief. Ja, dat staat ook in de Bijbel, hè? Van Dat Jezus zich niet doopt ja, door Johannes want de doper. Ja, Jezus zegt... Uh,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 ik deed wat dagdienst en uh, dat die mensen erg verdrietig waren, en dan zei ik: zullen We zullen even bidden, dat is altijd goed. Ja. Dat ze werden rustig en, uh, mm -hmm. en, ja. Ja, denk je dat mensen ook kracht ervaren uit het gebed? Ja, dat weet ik wel heel zeker. Ja, vervelend. Ja, ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die helemaal niet voorlopig was en die zei: Wil je alsjeblieft met me bidden? Mm -hmm. Ja.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 als voetbalhuis. Uh, ja, bestrijd, en als jij uh, je handen klapt voor een mooie ja. preek of zo, dan kijken ze er aan. denken ze, hè? Ja. Herders. Want in hervorm, de hervormde kerk zijn ze naar hem toegekomen, waarom doe jij je handen omhoog? Ik zeg nou, als jij je Bijbel goed leest, dan weet je het waarom ik mijn handen omhoog doe. Ik zei, dat wil je wel vertellen hoor.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 Du hebst mich zu dir genau. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und, und